Dit is Jeroen Kuma met het NOS Journaal. In het zuidwesten van Thailand zijn twee boten met in totaal ruim 130 toeristen aan boord omgeslagen. Een lokale bestuurder meldt dat er 49 mensen worden vermist. Het is nog niet bekend of er onder hen Nederlandse toeristen zijn. De boten kapzijsten in slecht weer op de Andamanse Zee... in de buurt van het bij toeristen populaire eiland Phuket. Een van de boten had zo'n 100 vooral Chinese toeristen aan boord. 49 passagiers van die boot zijn vermist. Op de tweede boot zaten 39 toeristen. Zij konden allemaal worden gered. Schoolbestuurder André Postema herhaalt dat hij niet van plan is om op te stappen. Postema is voorzitter van het college van bestuur van de Limburgse VMBO-scholen. Hij ligt onder vuur sinds eind vorige maand. bleek dat het bij honderden examens verkeerd was gegaan bij het VMBO Maastricht. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat Postema opstapt... maar hij wil zelf eerst de uitkomsten van het onderzoek naar het examen debaco afwachten. Twee broers uit Glanerbrug zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 jaar... vanwege een dodelijke steekpartij. Ze kregen vorig jaar zomer in een café-ruzie met twee broers uit Winterswijk. Op straat werd een mes getrokken en werd er de broers uit Winterswijk in de rug gestoken. Een van hen overleefde dat niet. De rechter oordeelde dat beide broers schuldig zijn aan doodslag en poging tot doodslag. De centrale bank van Curaçao en Sint Maarten heeft NIA, de grootste verzekeraar... en pensioenbeheerder op de eilanden, onder curatelen gesteld... De bank is bang dat de verzekeringsgroep zijn financiële verplichtingen tegenover pensioengerechtigden niet meer kan nakomen. Het is de tweede keer in een jaar tijd dat de centrale banken bestuur van een financiële instelling op Curaçao overneemt. Eerder werd al ingegrepen bij de Girobank. In de tweede ronde van het tennistoernooi van Wimbledon is Robin Haase uitgeschakeld. Hij verloor in drie sets van de Australiër Nick Kyrgios. Kiki Bertens is daardoor nog als enige Nederlander over in het enkelspeltoernooi. Het weer afwisselend zon en wolken bij 20 graden aan zee tot 28 in het binnenland. Morgen eerst wolken, later zon bij 20 tot 27 graden. Dit was het NOS Fornaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Swaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Dan ophoos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 Dus nu weet je wat ik wil. Ik wil dat je me vergeet. Ik wil dat je me vergeet. Ik wil dat je me vergeet. Ik wil dat ik je in je, je me, zo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 you Does it get to you?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 op dezelfde man En jij maakt me zo blij Als je even naar me lacht Vanaf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 En met bokking tussen de spanden ah, en dan zitten we hier. van CFM. CFM zal voort en dat van 106.9 FM. CFM. Ladies en gents, turn up the sound system to the sound of Carlos Santana in the GMB product get on Boy, let the ladies know they got it going on. Ah, uh. Shaggy. Hey, sexy. Tall and catch a glimpse Or close falling. Her neighbors calling bawling. All this noise Is so appalling They must believe We're brawling Headboard gang Till early morning Hey sexy lady Performance left her snoozing. Rock burns her knees were bruised in she's hooked, ain't no refusing. I do it all alone. Uh. She was the perfect woman. Uh. She really put it on. Oh, no. I had to write a song. Hey, sexy lady, you're driving me nuts. I like it. Your, uh. uh. your body's banging. Sexy lady, out of sweet and nice. You, you know you got that feeling. Our Screaming big hey, -a -lady, you fly. Drive me crazy, you can crab the crazy, crazy, you crazy, nah, no, nah, no. you can crab the shit, you can the you crazy, you crazy, you the you the you Tell you wicked to route it now. Tell I like the way how you flow Go. Every time you're passing me. Tell you wiggly jiggly and Go. And you wake it to route it now Hey sexy lady uh. I like your up